Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Op dat vrijdag zeiste is opnieuw een dode gevonden. Het dodental komt daarmee op 6. Zes. 16 mensen worden vermist. Kapitein van het schip heeft waarschijnlijk een aantal inschattingsfouten gemaakt, zegt rederij Costa Cruises, de eigenaar van het schip. Lijkt erop dat de kapitein te dicht bij het eiland Giglio is gaan varen, staat in een verklaring. En ook zou hij de procedures die gelden bij een evacuatie niet adequaat hebben gevolgd. Kapitein zit sinds zaterdag vast. Onder meer omdat hij volgens justitie te veel risico heeft genomen. De vakbonden in Nigeria hebben op het laatste moment actie tegen de hoge brandstofprijzen opgeschort. Dat gebeurde nadat president Goodluck Jonathan vanochtend de prijzen had verlaagd. In Nigeria voeren de bonden al weken actie tegen een besluit om per 1 januari de subsidie op brandstof af te schaffen. Daardoor zijn de prijzen meer dan verdubbeld. Tot gisteravond later werd gesproken over een oplossing, maar toen gingen de partijen zonder resultaat uit elkaar.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 De Australian Open is tennisser Jesse Hoete Galung in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in een 3,5 uur durende partij van de Argentijn Carlos Berlok in vier sets. Eerder werd Aranska Rus op de Australian Open uitgeschakeld. Ze verloor met 7-6 en 6-1 van Lesja Tsurenko uit Oekraïne. Tsurenko staat 34 plaatsen lager op de wereldranglijst dan Rus. Het weer vooral in het noorden en oosten mis, in de westelijke helft vrij zonnig. Het wordt 4 graden. Morgen veel zon met opnieuw weinig wind. Het wordt dan 2 tot 5 graden. Dagen daarna neemt de wind toe, wordt het wisselvallig en minder koud. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Het is een normale ochtendspits. Er staat bij elkaar 170 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Knopend Hodendrecht 7 kilometer. Bij Hodendrecht is de rechte reishok dichter. staat een vrachtwagen stil. A4 Haag richting Amsterdam bij Zoetewouw Rijndijk 7 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de afwitweide Wormer 4. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Kromenie en Knoopend Koemplein 6 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp 7. A12 Haag richting Utrecht bij, tussen Gouda en Nieuwebrug 5. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel 6 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4. A27 Breda richting Utrecht tussen Knoop en Gorken bij Noordloos 6 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Leusen staat 5 kilometer. Tot zover de verkeersziening.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 Ja, ja wij hebben de Eurohits 2011 gedaan. En dat duurde van gisteren morgen negen uur tot 5 uur middags. Dus, uh, maar goed, die hebben we ook weer gehad. Compliment aan Sjors. Ja, Sjors, Sjors had het helemaal goed. Perfect, perfect voor elkaar. Ook de redactie had die helemaal goed voor elkaar. We hoeven alleen maar uh, de zaak uit ons hoofd te leren. Dat bedoel ik. <laughs> goed, luisteraars. Het is weer tijd voor Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we vandaag met, uh, allemaal doen? Uiteraard om half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Om half drie hebben we het weerbericht. En om...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 Dus uh, erg veel uh, Zandvoorts lokaal nieuws en uh, rondom Zandvoort veel nieuws tussendoor. En vanaf drie uur gaan we live schakelen met de Korverhal, want daar is aanwezig Joop van Es, want daar wordt vandaag het schoolbasketbaltoernooi uh, verspeeld. En Joop van Es doet daar een verslag van. Het laatste uur hebben we natuurlijk vol staan met uh, sportnieuws en natuurlijk veel uh, muziek. En we gaan uh, vuilnisruimen van de straat vandaag. Nou, daar, ja. hebben, daar hebben we het wel over. Oké, okay, dat is goed. Maar eerst de muziek bij Zandvoort op zaterdag. Hier is Misha, Tello! Oh, Het is zaterdagmiddag, net na kwart over twee en de zon schijnt lekker in voort. Hoe het weer de komende dag gaat worden, dat hoor je zo dadelijk om half drie... bij het Sierven Weerbericht met Albert-Jan Vos. We worden trouwens Madonna en Gimler, Ja, nee. Een leuk plaatje om uh, weer een keer terug te horen. Leuke plaat. En kijk zo om me heen, maar wat is dan voor het mooi schoon, hè? Ja, nou wel weer. Nou wel weer. Ja, want er lag uh, wat rommel. Er was zo. natuurlijk al nog wat commotie afgelopen week... want het ophalen van het huisvuil geschiet per 1 januari door een ander bedrijf.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 Voor, uh, gratis voor de woning opgehaald. Voor grof hu huishoudelijk afval geldt dat de ophaaldiensten de contractregels nauwkeuriger Zal gaan naleven. Oh, dat hebben we gemerkt. Dat betekent dat de volgende zaken niet meer mogen worden aangeboden. Nou, daar, komen ze. daar komen ze: glas, papier, textiel, plastic verpakkingsmateriaal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 Komt er bij u aan de deur? Onthoud dan hoe hij eruit ziet en bel direct 112. Oké, okay, tot zover dit waarschuwingsbericht van de politie. Brengt ons meteen bij de muziek van de police. Messages in the Battle. Dat was de SOS van de police. Breng me meteen even bij Burgernet. Ja. Vanmorgen hoor ik bij Goedemorgen Zalvoort. Iedereen kan lid worden, gratis lid worden van Burgernet. Ja. Ga daarvoor naar www.mijnburgernet.nl.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 7 graden. Oké, okay, lekker weer dus de komende dagen. Meer weer is dus na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl En als ik het weer van Albert hoor, hoorde, gaan we de komende dagen heel veel brood eten. Hey, I don't feel like I just lay in my bed. Don't feel like...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 www.zfmzandvoort.nl Ben Sparker.